Zes uur. De Radio 1 Sportshow. Luciana Carrasso en Tom van Heck. En mocht u bij de mensen horen die altijd zeggen dat alleen slecht nieuws nieuws is... ...kwaad ook over goed nieuws straks. We zijn uit de recessie. Er is ook goed nieuws voor Nop Maas, de biograaf van Gerard Reven. We bellen zo met hem, want hij mag van de rechter deel 3 van de biografie nu toch uitbrengen. Nu eerst het NOS Nieuws met Mark Visser. De Nederlandse staat acht zich niet aansprakelijk voor de dood van drie moslimmannen... die omkwamen na de val van Srebrenica in 1995. De staat gaat daarom in cassatie tegen een arrest van het gerechtshof in Den Haag. Dat bepaalde eerder dat de Nederlandse staat wel verantwoordelijk is. Maar volgens Defensie hadden de Verenigde Naties de controle over Dutchbed... voor, tijdens en na de val van Srebrenica. De Nederlandse militairen verdedigden de enclave tegen het Bosnisch-Servische leger van generaal Mladic...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 380-kilometer zones op de snelwegen bij Amsterdam, Rotterdam en Den Haag verdwijnen volgende week definitief. Maximumsnelheid gaat omhoog naar 100 kilometer per uur. Het gaat om de A12 bij Den Haag, de A10 West bij Amsterdam en de A13 bij Rotterdam. De Rotterdamse GroenLinks-fractie is boos. Ja, ik ben enorm teleurgesteld en eigenlijk ook wel boos. Want wat de minister doet is uh, eigenlijk vanuit een uh, soort uh, ideologisch stokpaardje... we moeten overal zo hard mogelijk rijden in Nederland... Uh, ja, eigenlijk de bewoners uh, de dupe laten zijn. De gezondheid van de bewoners van Overschie worden hiermee op het spel gezet. De betrokken gemeenten verzetten zich tegen de plannen... maar volgens de minister zijn de extra luchtvervuiling en geluidsoverlast te verwaarlozen. Daarom kan de verhoging gewoon worden ingevoerd, schrijft verkeersminister Schulz aan de Tweede Kamer. Netcar is voorlopig nog niet gered. Volgens overnamekandidaat VDL duurt het nog weken voordat er duidelijkheid is... over een reddingsplan voor de noodlijdende autofabrikant in Borren. VDL verwacht nog een kleine maand nodig te hebben voor de onderhandelingen. En dat betekent dat de 1500 werknemers van Netcar langer in onzekerheid zitten... over hun baan en hun toekomst. De bonden dringen al maanden aan op duidelijkheid. Tijdens de storing vorige week van het alarmnummer 112... is iemand door hard falen om het leven gekomen. Het heeft het ministerie van Veiligheid en Justitie gemeld. In de nacht van woensdag op donderdag konden 164 bellers... geen contact krijgen met de alarmcentrale in Driebergen. Het ministerie heeft inmiddels alle 164 bellers gesproken... en daaruit bleek dat in één geval bij het alarmnummer werd gebeld... iemand is overleden. De beller kreeg na vier minuten pas contact met de alarmcentrale... Negen minuten later was een ambulance ter plaatse. Minister opstelte vindt het voorkomen van storingen bij 112 een topprioriteit. Ik vind dat het niet kan. De burger moet gewoon ervan uit kunnen gaan dat 112 bereikbaar is ten alle tijden. De Inspectie voor de Gezondheidszorg en de Inspectie Veiligheid en Justitie onderzoeken de zaak. Het weer nog. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en kan er wat regen vallen.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 ANWB verkeersinformatie met 162 kilometer files. Het is een vrij normale avondspits. De drukste regio's zijn Amsterdam en Utrecht. Een paar opvallende files op de A1 Apeldoorn richting Hengelo staat bij Deventer Oost drie kilometer na een ongeluk. Daar zijn twee rijstroken dicht. Op de A9 richting Diemen, komend uit Amstelveen, is een bijna behoorlijk ernstig ongeluk gebeurd bij de afbeeld Meer. Er staat drie kilometer. Alleen de vluchtstrook is daar open vanwege een technisch onderzoek van de politie. Je kan dan ook het beste bij Kloop het Hollandrecht ombreiden via de Amsterdam Zuid over de A2 de A10 Zuid en de A1. En op de A16 richting Breda, daar staat voor de Drecht 6 kilometer. Daar is een vrachtwagen stilgevallen, die blokkeert uit de linker rijstrook. En op de A28 Groningen richting Assen is een auto stilgevallen bij de afwit Eelde en die voorzakt de file van de 5 kilometer. Op de A67 Velo richting Eindhoven, daar is een auto over de kop gegaan bij de afwit Helden, daar staat ook 5 kilometer, daar is de rechterrijstrook ook dicht. En het is opvallend druk door werkzaamheden op de N11 richting Leiden, daar staat tussen Al van der Rijn en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 Santana en Alicia Keys op Curaçao. Kijk een boek op CuraçaoNoordschijs.com. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Bijna acht minuten over zes. We hopen zo van de auteur te horen. wat het de derde deel van de Revenbiografie zo controversieel maakte. Maar eerst gaan we het hebben over het geduld van de Netcar-werknemers in Born. Hier zijn Lucella Carrasso en Tom van het Hek. Want dat geduld van de 1500 werknemers bij autofabrikant Netcar in Born... wordt nog langer op de proef gesteld. Overnamekandidaat VDL maakte vandaag bekend nog een kleine maand nodig te hebben... om een eventuele overname af te ronden. Iedereen lijkt te wachten op groen licht uit Duitsland van autofabrikant BMW. Die wil misschien auto's gaan bouwen in Born. Vanmiddag bracht minister Verhagen een bezoek aan Netcar. Hij houdt de moed erin. Ik ben voorzichtig optimistisch dat uh, er een kans van slagen is om hier uh, net voor te kunnen zetten voor de toekomst. Snapt u dat werknemers die een minister op bezoek krijgen... verwachtingen hebben die u misschien helemaal niet na kunt komen? Want dat ze denken, hey, hij komt, hij zal wel ons komen redden? Uh, ik kan alleen maar zeggen dat we ons daar maximaal voor inspannen. Wie heeft nou de sleutel richting de redding? Ligt die sleutel in Duitsland bij BMW? Weet je wat het mooie is? De... Er zijn er veel. Weet je wat het mooie is? De sleutel ligt in, in de handen van velen. En wat tegelijkertijd het mooie is... is dat we hier van de provincie, van de gemeente, van het Rijk van Netco, van Mitsubishi, van VDL... en alles aan doen om hier een succesvolle operatie te maken. Maar dat maakt het ook meteen hartstikke ingewikkeld. En dat maakt het ook weer interessant om al die stukjes van de puzzel... om die bij elkaar te krijgen. Ja, ja, ik, goeie, de, ik moet, moet daarna in een debat in de Tweede Kamer. Want... Ik zie dat u in een BMW naar Den Haag gaat. Ja, maar die had ik al, uh, uh, al enige tijd. Daar mag, mag ik geen conclusies af verbinden. Dat is geen statement. Dat is wel een statement dat ik dat een plezierige auto vind. Hij zit lekker. Hij zit lekker in heeft luchtvering zodat mijn rug een beetje ontlast wordt. Oh. Hey. Henk van Wees van FNV Bondgenoten, zeg eens eerlijk, een minister die op bezoek komt, daar had u meer van verwacht dan de opmerking: ik ben. Optimistisch. Maar aan de andere kant uh, weet ik ook uh, dat uh, VDL inderdaad bloedserieus... toch uh, geïnteresseerd is in die overname van uh, NETCAR. Het Eindhovense bedrijf, de overnamekandidaat? We weten het pas zeker als die handtekeningen gezet zijn. Maar daar heb ik uh, goede hoop op. We gaan zo dadelijk ook uh, onderhandelen uh, met VDL als uh, vakbonden... over een sociaal uh, convenant. Dan heb je het over de werkgelegenheid en de arbeidsvoorwaarden. En dat doe ik als vakbond niet, niet op het moment dat ik denk van oh, uh, dat moeten we allemaal nog maar zien dat dat gaat gebeuren. Dus ik heb er vertrouwen in. Ik hoor dat BMW al dagenlang broedt op een tekst. Een letter of intent heet dat in het Engels, een intentieverklaring. Simpel gezegd, wij zijn van plan om in Born vanaf 2014 auto's te gaan bouwen. Die letter of intent zou al dagen bijna klaar liggen. Wat weet u daarvan? Ik weet dat ze inderdaad echt in de finale zitten. Dat de punten op de i gezet moeten worden. Maar ik weet ook uit ervaring als de officiële teksten bekeken worden... die worden door een leger advocaten, juristen bekeken. Maar volgens mij is dat een kwestie van tijd. Het is wel veelzeggend hè, dat BMW al woorden aan het wegen is. Eindeloos herformuleren, punten op de i. Dan kun je toch constateren, we zijn er bijna. VDL en Mitsubishi zijn ook echt in verregaande staat om te komen tot een akkoord. Het duurt wat langer dan wat ik verwacht en gehoopt had. Ik hoop nog steeds, half juli gaan de mensen hier voor vier weken met vakantie, dat we dan toch meer duidelijkheid kunnen bieden. Zeker vanuit de overname vanuit VDL. En ik hoop toch ook echt en verwacht dat toch ook wel wat, dat ook die andere partij een begin van witte rook zal laten zien. Zodat er ook toch meer duidelijkheid, aan de mensen geboden kan worden. Die andere partij, zal de letters nog één keer oplepelen, BMW? Ik kan over die partij natuurlijk geen informatie uh, geven. Laat ik... het anders worden de partij die u al een tijdje aan het lijntje houdt? Ik kan geen feitelijke informatie erover uh, geven. Ik wil die broedende kip niet storen, want ik ben eigenlijk maar in één ding geïnteresseerd. Namelijk dat we straks voor onze 1500 mensen bestendige werkgelegenheid uh, kunnen bieden. En dan is die onzekerheid uh, en het wat terughoudend formuleren, heb ik er graag voor over. Maar het geduld van onze mensen wordt wel eindeloos op de proef gesteld. En dat zei Henk van Rees van FNV Bondgenoten... in gesprek met verslaggever Louis Dekker. En dan het macro-economisch nieuws. Wel een recessie? Toch weer niet? Het Centraal Bureau voor de Statistiek verraste vanochtend... met een bijstelling van de economische groeicijfers... over het eerste kwartaal dit jaar. Ging het CBS zes weken geleden nog uit van een krimp van 0,2 procent. Nu blijkt dit toch een groei te zijn van 0,3 procent. Arjan Noorlander, goedenavond, Hallo. van de economieredactie. Is dat een rekenfoutje of komt dit ergens anders door? Het is geen rekenfoutje, maar er is wel iets in de berekening verkeerd gegaan. Oh. Uh, ze, ze hebben, uh, en dan voorlopig... is het toch geen rekenfoutje? Nou, ze hebben uh, in, in april over die eerste drie maanden verteld... wat de economische krim toen nog was, 0,2 procent. En ze hebben nu nog eens goed alle laatste cijfers doorgerekend. En wat blijkt nu? De overheid heeft toch iets minder bezuinigd dan ze eigenlijk van plan waren. Te veel geld uitgegeven en daardoor uh, gaat het geld van de overheid weer rollen. Dat is leuk voor de economie, daarom groeien we weer iets. Maar, maar niet, voor, uh, niet voor die bezuinigingen. Precies, dus ja. dit krijg je misschien dubbel zo hard terug later. Nou, het CBS waarschuwt in ieder geval vandaag dat het leuk is. Net boven de nul, maar dat het eigenlijk nog niet zoveel betekent. Helpt zo'n bericht de economie misschien wel? Dat mensen, ja misschien niet als ze jou nu horen... maar uh, in eerste instantie dat ze toch weer meer geld gaan uitgeven? Ja, dat hebben we het CBS natuurlijk ook gevraagd uh, vandaag. hebben jullie de mensen niet onterecht? de putten ingepraat de afgelopen maand. En dan zeggen ze nee, want zo'n getalletje... dat vinden de mensen niet zo belangrijk. Mensen kijken toch vooral om zich heen. Hoeveel mensen er werkloos zijn, wat hun huis nog waard is. Daar baseren ze uh, hun, hun uitgaven op. En dat ziet er nog steeds net zo slecht uit als een maand geleden. Doet dit nog iets met onze eigen beurs? Of is dit een, een non-bericht in dat opzicht? Het is, dit, was, dit was, bleek, een non-bericht. Uh, de beurs is amper gedaald uh, en amper gestegen. Eigenlijk hetzelfde gebleven. En dat is de afgelopen dagen al hetzelfde. Uh, eigenlijk sinds de Griekse verkiezingen. Toen zagen we de beurs nog een beetje bewegen. En sindsdien is die vrij stabiel. Want iedereen houdt ze hard vast voor uh, later deze week. Dan komen de euroleiders weer bij elkaar om de euro te redden. De basis van deze crisis. En daar wachten ze eigenlijk een beetje op. Dan kijkt iedereen wel dagelijks naar die rentes op die kapitaalmarkten. Spanje moest geloof ik weer geld lenen hè, vandaag. Dat is wel gelukt, maar was geloof ik wel duur. Hè? Ja, ze hadden weer geld nodig vandaag. Dat, dat lenen ze om bijvoorbeeld de ambtenaren salarissen daar te kunnen betalen. En uh, dat was drie keer zo duur als een tijdje geleden. Dat blijft maar stijgen. Dat betekent dus dat de financiële markten, zoals we ze noemen... de beleggers, nog steeds geen enkel vertrouwen hebben in die, in die Spaanse economie. Maar als het drie keer zo duur was, want het was een kort, kortlopende rente... geloof ik, het, het heeft ook geen negatief zien. Was dit allemaal al verdisconteerd? Zoals ja, dit, dit, dit, dit gaat om leningen die al wat langer liepen. Die moeten dan geherfinancierd worden. Die, die, die kunnen ze niet afbetalen. Dan moeten ze weer een nieuwe geldschieter voor zoeken. En die rekenen nu drie keer zoveel als eerst. Arjan Noorlander met het economisch nieuws vanuit Nederland en de rest van Europa. Dankjewel. Dit is de Radio 1 Sportsover. Je moet je wel heel lang herinneren, want hij is al heel oud. De stelling van vandaag. De hoge boetes voor vakantiespijbelen zijn terecht. Dat is de stelling van vandaag. De hoge boetes voor vakantiespijbelen zijn terecht. Bel ons met uw mening over deze stelling op het gratis nummer 0800-121. Straks tien over half zeven in de lijn. En u kunt ook stemmen via het internet. En driekwart van de mensen is het tot nu toe met de stelling eens. Het derde deel van de Reven-biografie mag toch verschijnen. Na een lange juridische strijd heeft het Amsterdamse gerechtshof dat vandaag bepaald in hoger beroep. De partner van Reven, Joop Schafthuizen, wilde de publicatie tegenhouden. Nop Maas is de auteur van de biografie. Goedenavond. Goedenavond. Dat heeft Joop Schafthuizen dus uiteindelijk verloren. Wat, wat doet deze uitspraak met u? Nou ja, ik ben natuurlijk op dit moment heel tevreden en blij omdat het boek eindelijk kan verschijnen. Anderhalf jaar later uh, dan de bedoeling is. En uh, ik ben natuurlijk ook blij omdat uh, ja, deze keer uh, Joop Schafthuizen niet met zijn leugens weggekomen is. En ik ben natuurlijk blij voor die mensen die die eerste twee delen gekocht hebben. En die moesten vrezen dat ze een onafboek uh, zouden kopen. Want als u zegt hij komt dit keer niet weg met zijn leugens, op welke leugens doelt u dan? Nou ja, kijk, het komt er eigenlijk op neer dat uh, op een bepaald moment hij toestemming gegeven heeft om uh, citaten uh, uit het ongepubliceerde werk van Reven te gebruiken in dat derde deel. En een paar weken later heeft hij die toestemming ineens ingetrokken. En vervolgens heeft hij steeds beweerd dat hij nooit toestemming gegeven heeft. Nou, ik ben blij dat de rechter nu vastgesteld heeft dat dat wel degelijk het geval is. En het is ook zo dat, weet u, het, het, het is een beetje een probleem uh, met om erachter te komen uh, wat hij nu precies uh, wel en niet vindt. Uh, hij heeft bijvoorbeeld met zoveel woorden gezegd... dat wat er in het derde deel staat, dat dat klopt. Uh, dat hij weliswaar uh, niet uh, blij is met alles wat erin staat. Maar dat het nu eenmaal zo is. En even later vertelt hij dan op de televisie... dat er allemaal vol leugens, en lastig staat. Ja, dat zijn natuurlijk toch uitspraken die niet met elkaar te rijmen zijn. Nee, en kunt u ons nu wel iets meer vertellen over wat Schafthuizen nou zo tegen staat in deel 3? Heeft u daar een vinger achter kunnen krijgen? Nou, mij is het niet echt helemaal duidelijk, eerlijk gezegd. Het enige is dat uh, als ik zie wat hij eruit wilde hebben... dan uh, kan ik eigenlijk alleen maar denken dat hij achteraf wil... dat sommige dingen beter niet gebeurd hadden kunnen zijn. Of dat sommige mensen die in het leven van Reven... en dus ook van Schafthuizen een rol hebben gespeeld... beter niet hadden kunnen bestaan. Ja, wie dan dat... bijvoorbeeld? Nou, om een voorbeeld te geven... Um, ik ga eigenlijk... Elk altijd als er een boek van Reven eh, aan de orde komt... heb ik geprobeerd om aan de hand van wat hij, wat hij daar in brieven over zegt... Eh, duidelijk te maken wat daar zijn bedoelingen mee waren... Eh, wat de veranderingen zijn die hij in de loop van de tijd in dat boek heeft eh, aangebracht. En zo heeft hij bij zijn laatste boek, Het Heigend Herd... Eh, heeft hij daarover heel veel gecorrespondeerd... met eh, zijn toenmalige grote vertrouweling Peter van Bergen. Dus ik probeer dan aan de hand van citaten uit brieven aan Peter van Bergen... Eh, daar een beeld van te schetsen over hoe, die, uh, hoe dat boek tot stand gekomen is. Maar nou ja, als Joop schafhuizen dat soort dingen er dan ineens uit wil schrappen, ja, dan denk ik dat betekent gewoon dat hij eigenlijk wil dat Peter van Bergen niet bestond. Maar ja, Peter van Bergen bestaat nu eenmaal wel. En daar kan ik natuurlijk eigenlijk verder weinig aan doen. Ik bedoel, ik probeer als biograaf natuurlijk uh, op te schrijven de dingen zoals ze gebeurd zijn. En natuurlijk is het zo dat je daar nooit helemaal in slaagt. Maar je doet zoveel dus je stinkende best om zo ver mogelijk te komen. Maar ja, hij probeert dus gewoon, denk ik, eigenlijk gewoon bepaalde stukken van de werkelijkheid te ontkennen. Maar denkt u dat het om die werkelijkheid gaat, of het beeld wat overblijft? Hij heeft ooit eens eerder gezegd, hè, er wordt een beeld geschetst alsof het uh, alleen maar draaide om erotiek geld en, en drank. Denkt u dat dat beeld hem ook helemaal is gaan tegenstaan, wat dat zou kunnen oproepen? Nou kijk, in de eerste plaats is het zo dat uh, erotiek uh, drank en geld... Uh, inderdaad wel belangrijke factoren waren in dat bestaan van reven. Uh, de eerste twee delen geven daar ook uh, allerlei voorbeelden van... Um en ja, dat Joop Schafthuizen dat beeld uh, als enige tevoorschijn ziet komen uit uh, dat boek. Ja, dat is dan volgens mij toch weer een kwestie van beperkte waarneming. Want uh, er is wel degelijk uh, heel veel aandacht voor bijvoorbeeld wat we zullen kunnen noemen het geestelijke leven van Reven. Uh, de dingen die hij dacht, de dingen die hij schreef. Uh, en om nu te zeggen dat het alleen maar gaat over uh, geld, uh, drank en seks. Ja. Het is aan de andere kant zo, dat zijn natuurlijk wel thema's die hem voortdurend bezig hielden en die erg belangrijk voor hem waren. Dus die komen dan ook in dat boek voor natuurlijk. Nou was er was ooit een afspraak uh, met Joop Schafthuis dat er ook in overleg geschrapt kon worden. Uh, ging het hier, uh, werd het schrappen u te veel? Nou, nee, kijk, wat er eigenlijk gebeurd is... Kijk, de, de, de, de hele kwestie uh, die uh, door de rechter beoordeeld is... Uh, is niet zozeer een kwestie van auteursrecht... als wel een kwestie van overeenkomstenrecht. Nee. Het komt erop neer dat uh, Schafthuizen wel zijn toestemming gaf om te citeren. Uh, Daar waren we het gewoon helemaal over eens. Vervolgens beweert hij dat dat niet het geval is. En dat was eigenlijk het uh, conflictpunt. Uh, verder is het, ja, ik bedoel, het, het, de, natuurlijk... Alles wat er geschapt wordt uit een boek, uh, dat uh, stuit mij natuurlijk tegen de borst. Uh, maar goed, op een gegeven moment heb je natuurlijk bepaalde afspraken uh, met uh, mensen die ergens over gaan. In dit geval het auteursrecht van Reven. Nou, toen was dus afgesproken dat hij, uh, voordat het boek zou verschijnen, daarin mocht uh, kijken. En dat hij dan uh, bepaalde dingen, het ging dan met name ook over... Uh, kwesties als bedragen van voorschotten en dergelijke... dat hij die eruit wilde hebben. Nou, daarvan maakte hij een voorwaarde voor zijn toestemming... Uh, om uh, die citaten te kunnen gebruiken. Hmm. Nou ja, ik bedoel, op een gegeven moment is het zo... dat uh, de ene partij, namelijk uh, uitgeverij van Oorschot en ik... houden ons aan de afspraak. En hij houdt zich niet aan de afspraak. Nee, en hij, hij overweegt nu, begrijpen wij, uh, uit NRC Handelsblad... in Cassatie te gaan. Gaat u dan toch ondertussen dat boek uitbrengen, deel 3? Of moet u daar dan nog op wachten, op die beslissing? Ik dacht het niet. Uh, tenminste, ik heb uh, mij laten voorlichten door onze advocaat. En volgens hem is het zo dat uh, in de eerste plaats... Uh, zijn oordeel is dat een het uh, zijn bij de Hoge Raad uh, eigenlijk volstrekt kansloos is. Maar afgezien daarvan is dat niet uh, een opschortende... Het uh, heeft staat. geen opschortende nee. werking. Ja, Goed, dus ja, ja. Uh, deel 3 komt uit. Nop Maas, auteur ja. dus van de uh, revenbiografie in het najaar. Dank voor uw toelichting en geen reactie dank. op de uitspraak. We gaan het hebben over Evergreens. Iedereen kent ze wel, die liedjes die maar niet uit je hoofd willen gaan oorwormen worden ze ook wel genoemd. <totstuk> We gaan even serieus nu, want henk Jan Honing is hoogleraar muziekcognitie aan de Universiteit van Amsterdam. En hij gaat onderzoek doen naar dat soort liedjes, want hij wil voor eens en voor altijd weten waarom sommige liedjes nooit meer uit je hoofd gaan. Je hoeft bij sommige liedjes eigenlijk alleen maar de titels van de liedjes te noemen... om er de hele dag last van te hebben. Heb je even voor mij, is zo'n zo voorbeeld. Een liedje wat, als je dat in je hoofd hebt, dan kan dat urenlang doorgaan. Een ja, ja, Orwim is niet een heel lang liedje van een, van een paar minuten. Nee, het is een, is een, een karakteristiek stukje. Een paar seconden lang, een seconde of acht... En daar zit waarschijnlijk ook deel van de oplossing. Waarom is dat nou acht seconden en waarom is dat nou die stukjes waar die blijven haken? Waarom is het, om gaat het, het lijkt op de hele tijd de loepen rond te draaien. Een andere hypothese is dus dat het niet zozeer met die harmonische spanning te maken heeft... maar dat het te maken heeft met de fonologische lus. Zeg maar het systeem wat we ook gebruiken bij allerlei auditieve taken zoals spreken... die heeft precies diezelfde lengte. Dus dat is een, een begin van een verklaring dat die, die oorwormen dat systeem aanspreken... en dat het daarom de hele tijd zich zeg maar herhaalt. Het zijn meestal toch een beetje irritante liedjes. Zoals zomerhits soms ook irritant kunnen zijn. In kant in het voorspelbare en dat er dan iets vreemds mee gedaan is. Vrouwen hebben er over het algemeen meer last van dan mannen, dat zou ook iets kunnen verklaren, dat vind ik ook nog moeilijk interpreteren. Muzici ook voor de hand liggend, hebben er meer last van dan niet muziek. dus die zijn, kan je zeggen van nou, die zijn dus meer op geluid gefocust. Het mooie daarvan is dat het laat zien dat muziek een intieme relatie heeft met ons geheugen. En dat wil ik wel snappen waarom dat is. Dus waarom muziek dus zo bijzonder is. Dat hebben plaatjes minder, dat heeft taal minder. Dat heeft muziek vooral. Maar het zijn allemaal ja, sociaal-psychologische eh, relaties. Maar nog geen verklaringen. En uh, ik hoop dat als je hier over vijf jaar weer komt... dat ik dan eindelijk, eens ik hier één verklaring... kan zeggen van nou, die is waarschijnlijk. die zat er niet in, maar over vijf jaar weten we... het Een reportage <tiedledy -tweed> van verslaggever Martijn van der Zanden. Om succesvol internationaal te kunnen ondernemen... wil je overal snel kunnen reageren.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 Volgens Defensie hadden de Verenigde Naties de controle over Dutchbed... voor, tijdens en na de val van Srebrenica. Bij de drie grote steden verdwijnen 3,80-kilometer zones. Maximumsnelheid gaat omhoog naar 100 km per uur... schrijft minister Schultz van Hagen aan de Tweede Kamer. Het gaat dan om de A12 bij Den Haag, de A10 West bij Amsterdam... en de A13 bij Rotterdam. En de toren waarin de Big Ben in Londen hangt... krijgt de naam Elizabeth Tower... Ditse Lagerhuis heeft daar in grote meerderheid mee ingestemd. Als eerbetoon aan koningin Elizabeth, die dit jaar 60 jaar op de troon zit. De toren heet nu nog de Klok Tower. Dat is het belangrijkste nieuws van dit moment. Voor het weer is hier Gerrit Hiemstra. Het is mooi weer, er is weinig wind en de zon schijnt. Vanavond blijft het mooi, maar later op de avond komt er vanuit het westen meer bewolking opzetten. Dat is voornamelijk hoge bewolking, behorend bij een warmtefront dat geleidelijk dichterbij komt... En vannacht wordt de bewolking dikker, maar het blijft op de meeste plaatsen wel droog. Het wordt vannacht niet koud, want de temperatuur blijft steken op 9 graden in Groningen... tot 14 in het zuiden van het land. Morgen begint de dag bewolkt en hier en daar kan wat lichte regen vallen. Morgenmiddag begint het vanuit het westen geleidelijk op te klaren. Het oosten houdt ook smiddags bewolkt weer. Ondanks de bewolking is de temperatuur tamelijk hoog. Het wordt 18 graden op de wadden tot 22 in het zuiden van het land. De wind waait uit west tot zuidwest, is zwak tot matig, windkracht 2 tot 4. En na morgen knapt het weer op, maar al met al blijft het licht weer met regelmatig een bui. Donderdag is qua temperatuur een echte uitschieter, het wordt 22 tot 27 graden. Later op de dag wel stevige buien met onweer. Daarna wordt het wat minder warm met 20 tot 23 graden. ANBB-verkeersinformatie met 22 files, goed voor 76 kilometer. Nou, de meeste files van de avondspiet zijn nu snel aan het oplossen. Een paar uitzonderingen meer op de A1 Apeldoorn richting Hengelo. Er staat nog 9 kilometer file tussen Twello en Deventer-Oost... door een ongeluk. Bij Deventer-Oost zijn twee rijstroken dicht. Op de A4 naar Amsterdam staat 4 kilometer bij Soeterbouw Dorp. Daar is een auto stilgevallen en die blokkeert daar de linker rijstrook. En op de A9 Amstelveen richting Dimmen er staat bij Bijlmeer een 3 kilometer... Door een ongeluk, maar daar zijn inmiddels allerlei rijstroken weer open. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Het is uh, bijna vier minuten over half zeven. We gaan eens even naar Wimmelden, Mark Brasser, waar onze landgenoot Robin Haas aan het spelen is. Het normaal bestaat niet in het mannen tennis. Zei je? Nee, nee. Als je overal in de sport maar vanuit moet gaan. Oh, die zal wel van die winnen. Ja, dan wordt het ook minder leuk. Hè? Maar goed. Dat is misschien een beetje. Uh, ja, de oranje hopen die ik uh, toch wel een beetje heb. Haas uh, 6-4 achter. Uh, of eerste set met 6-4 verloren, moet ik zeggen. Hij uh, begon met Severin in die set. Hij begon met een ace. Begon goed aan de wedstrijd. Maar hij leverde wel meteen die eerste service game in. Ja, en die, uh, die service break die maakte hij eigenlijk niet meer goed. Liep in die eerste set achter de feiten aan. Nou, als je even naar de cijfers kijkt. Die zeggen toch wel wat. Dan zien we dat Del Potro. Het is een echt service duel dat Del Potro gewoon heel erg goed serveert. Heel hoog eerste service percentage. Dat heeft als voordeel dat hij weinig tweede services hoeft te slaan. Hij zit boven de 80 nou dat, is, dat is hoog Hazen. In de 60 op zich ook niet slecht, maar Hazen moet veel meer gebruik maken van zijn tweede service. Ja, en dan liggen de kansen, dan komen er kansen voor Del Potro. Dat percentage, het punten die hij binnenhaalt op zijn tweede service, ligt bij Robin Hazen eh, heel erg laag. Verder ontloopt het elkaar niet zo heel erg veel. Het aantal aces niet, de winners niet bij de speler. Spelers dus maken heel weinig onnodige fouten. Maar dat komt omdat die service zo belangrijk is. Omdat de rallies kort zijn. Er kwam zo op drie kwart van de eerste set kwam er een gemiddelde. Waarin stond van nou, als Hazen serveert dan duurt de rally gemiddeld 3,6 slagen. En als Del Potro serveert, en dat geeft wel iets aan over de kracht van de Argentijn. Dan duurt de rally gemiddeld maar 1,7 slagen. Heel weinig rallies. Heel, ja, de spelers leunen inderdaad allebei heel erg op een service. Het is Robin Hazen die in de tweede set begonnen is met serveren. Twee keer zijn service heeft gehouden. Hij staat in die tweede set op. Een 2-1 voorsprong. Ja, Hij moet zorgen, heb ik voor de wedstrijd ook al gezegd... dat die eerste service blijft lopen. Dat hij makkelijk door die games heen komt. Dat hij vrije punten binnenhaalt. Dat hij er niet uh, al te hard voor hoeft te werken. Want ja, dat soort games he, die je makkelijk binnenhaalt... dat helpt je echt door zo'n wedstrijd. Zeker tegen een uh, grote speler, een top-10-speler... als uh, Juan Martín Del Potro. Jammer van die ene breek aan het begin van de partij... bij, uh, bij een stand van 0-0 dat hij gebroken werd... en daardoor die eerste set verloor. Maar ze zit helemaal niet zo slecht in de wedstrijd. Hij haalt nu in die tweede set zijn service games makkelijk binnen en dat is belangrijk. Eerste set dus met 6-4 verloren, Robin Haase. In de tweede set staat hij 2-1 voor tegen Juan Martín Del Potro. Een kwart van de boeren in Nederland moet meteen het gebruik van antibiotica op de boerderij verminderen. Dat wil in ieder geval de autoriteit diergeneesmiddelen. Doen de boeren dat niet, dan wordt hun vlees of melk geweigerd en kunnen er boetes worden opgelegd. En dit omdat er te veel onnodige antibiotica wordt gebruikt. Het is gevaarlijk omdat we daar zelf ook ziek van kunnen worden. Trudy van Rijswijk is bij een boer in Wanrooi... die al een jaar bijna zonder werkt. Maar voor mij wat dat op de heet? hier staat onder de douche, een te koude douche. Want dat moet hier. Ik zal hem eens wat warmer zetten zo. Je moet hier onder de douche voor je naar binnen mag. Want als je minder antibiotica gebruikt... dan is reinheid vereist... Vandaar dus. Nee, ja. Zo, gewaar. Ja. En nu? De stal in. Het stinkt hier wel hoor. kruip door, sluipt door. Ja. Wat nu weer? Handen wassen. Handen wassen. En de sokken? Ja, hier wel. Erik Verbruij is hier de eigenaar. Wordt u dit niet zat? Al wat gedoe. Nee, helemaal niet. Ja, niet. Makkelijk, altijd alles lekker schoon. Ja, en uh, je blijft schoon. Alle kleren gaan er weer uitgewassen worden ik hier in de wasmachine. Ja, want waarom doet u dat zo uitgebreid? Om ja, minder ziektes op het bedrijf te krijgen. En niet rond te verspreiden van de ene diercategorie naar de andere. En zo proberen uh, zo min mogelijk antibiotica te gebruiken. En lukt dat? dat lukt zeer goed. Ja? Ja. Hoeveel hoe bent u terug? Ja, ik ben denk ik wel 60, 70 procent teruggegaan. Dat is veel? Dat is veel.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 En daar is een stap voor zijn. En de dierenarts, want het is een tweerichtingwerking die te veel voorschrijft, die kan ook uit zijn antwoorden, hoe je het een krijgen, nou ja, allerlei straffen krijgen. Uw dierenarts, hoe doet die? Het? Bij ons is het gewoon, samen spuiten met de dierenarts hebben we een ziekte die we kunnen onderdrukken, dan proberen we daar met een anting Of hier niet werken. Lukt dat niet, dan moet er af en toe ingegrepen worden antibiotica.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 Clark lets om Erin. De Radio 1 sportzomer aan de lijn. Voor veel ouders met kinderen op school komt de vakantie er weer aan en let op, haalt u uw kind een dagje eerder van school om bijvoorbeeld de files voor te zijn, dan riskeert u een boete van 3900 euro. Het ministerie van onderwijs liet vandaag weten ouders daar via sociale media nog eens op te wijzen. Onze stelling is vandaag. De hoge boetes voor vakantiespijbelen zijn terecht. Een reactie om te beginnen van minister Van Bijsterveld van Onderwijs. Zolang er leraren voor de klas staan, ja, horen de leerlingen ook gewoon in de klas te zitten. En uh, daar willen we ouders goed over informeren, ja. uh, zodat men zich bewust is uh, van die plicht om kinderen ook naar school te sturen. Zij onze minister, we gaan erover praten met de woordvoerder van de Vereniging van Openbare en Algemeen Toegankelijke Scholen, Martin van der Boogert. Goedenavond. Goedenavond. Uh, voordat ik met u naar de stelling ga, uh, eerst even, hoe groot is dit probleem? Want het is een groeiend probleem, hè? 6500 ouders laten ze ergens, 10% toename het afgelopen jaar. Merkt u het ook? Uh, ja, wij merken dat als belangenvereniging voor het openbaar onderwijs uh, niet uh, direct. Maar het uh, klopt dat het een, een toenemend uh, probleem is. En een, uh, een probleem dat uh, uh, ja, wat ons betreft de minister uh, geheel terecht uh, uh, aanpakt. Ja, want u heeft uh, in dat opzicht geen enkel begrip om, om om deze redenen kinderen een dag eerder van school te halen. Nee, heel duidelijk. Om deze redenen is het, uh, is het natuurlijk totale onzin om uh, kinderen van school te halen. Als je nou echt een goede reden hebt, sterfgeval een sterfgeval, een huwelijk in het buitenland, nou ga maar door... Dat zijn goede redenen om, uh, om kinderen natuurlijk uh, niet naar school te laten gaan als dat echt nodig is. Maar uh, ja, als ouders niet in de file willen staan of een goedkopere vlucht willen boeken. Uh, ja, eigenlijk is het niet eens een discussie waard. Ik bedoel, iedereen snapt dat dat klinkklare onzin is. En is dit nou een probleem wat je in bepaalde delen van het land meer ziet optreden. of in bepaalde sociale lagen van de bevolking? Of is het een probleem van alle scholen? Nou, ik heb geen aanwijzingen dat dat in bepaalde sociale lagen meer zou spelen dan in andere. Ik denk dat het een, een, een, een, ja, een algemeen probleem is. Op de site is uh, inmiddels ook flink gestemd. 75, 76 procent van de mensen is het er mee eens dat die uh, hoge boetes terecht zijn. Er zijn ook mensen die het er niet mee eens zijn. En die zeggen, uh, die laatste schooldag, er gebeurt eigenlijk toch niks meer. Een, een filmpje kijken, een spelletje doen, een beetje opruimen. Uh, waarom is die laatste dag zo belangrijk? Nou, Die laatste dag kan natuurlijk ook juist belangrijk zijn... om met z'n allen het, uh, het schooljaar af te sluiten... En uh, ja, de kanttekeningen die mensen maken van ja, ach, wat maakt het allemaal uit. Ja, dat is dezelfde redenering als dat je zegt van nou, ik rijd liever met, uh, met 140 km per uur naar mijn vakantiebestemming. Ja, dat mag ook niet. Die boete, 3900 euro, dat is een, een forse verhoging. Was het vroeger zo dat ook een aantal mensen dachten, ach, die vijftientjes die het ooit waren, die betaal ik wel wegwezen? Ja, ja ik, ik ken uh, in mijn vriendenkring uh, mensen die dat hebben gedaan. Uh, toen was het overigens geen, uh, geen vijftientjes meer... Uh, ja, als ouders uh, dat er kennelijk voor over hebben... Uh, ja, zou je bijna kunnen zeggen, dan moet je dat doen. Uh, maar dat neemt niet weg dat het natuurlijk nog altijd uh, strafbaar is... om je kind uh, gewoon, terwijl het naar school moet, uh, niet naar school te laten gaan. En hoe zit dat eigenlijk met de controle? Hoe gaat dat? Uh, uh, zegt de leraar dit aan de inspectie als het gebeurt? Of, of zijn er gewoon steekproefgewijscontroles? Hoe gaat dat? Het is zo dat je als ouder toestemming moet vragen aan de directeur. Dus als de directeur toestemming geeft... Uh, dan heb je die toestemming. Uh, ja, er kunnen twijfelgevallen uh, ontstaan. Uh, uiteindelijk is uh, de leerplichtambtenaar degene die dat controleert... en die dus ook dan uh, eventueel boetes kan uitdelen. Ja, maar als je het regelt met je directeur, dan uh, komt ja, niemand uh, erachter. Ja, dat klinkt een beetje alsof het een beetje onderhands wordt geregeld. Uh, de directeur die moet zich natuurlijk aan bepaalde regels, regels houden. houden. Uh, ja, maar ja, uh, het, het, het kan natuurlijk zijn dat een directeur misschien... ...niet de goede redenen noemt of het niet goed in kaart zet, Het zou kunnen, maar het is natuurlijk niet de bedoeling... ...dat een directeur denkt van nou ja, uh, Pietje die gunnen we wel die dag vrij... ...en uh, een ander klasgenootje weer niet. En nog even een laatste praktische vraag. Wij spreken aanstaande vrijdag gaat de vakantie in. De hele familie Jansen is ziek op, uh, bij het basisonderwijs. Kan een directeur dan uh, uh, alarm uh, geven aan de leerplichtambtenaar? Uh, ik weet niet precies hoe dat in elkaar steekt... ...maar ik kan me zo voorstellen dat dat wel kan... Um, ik heb het zelf een keer bij de hand gehad dat uh, op de vrijdag voor de voorjaarsvakantie mijn kind uh, echt ziek was. En ik echt het gevoel had van, oh nou meld ik dat mijn kind ja. ziek is en iedereen zal wel denken dat ik met vakantie ga. Maar ik, ik hou helemaal niet van de wintersport, dus dat, uh, dat was onzin. Ja, dus, ja U bent door, door de straat gaan rijden de hele dag, dat u er nog wel was. Ja, gewoon thuis gebleven met ja. mijn kind. Ja. Ja, blijft u even bij ons, we gaan naar de luisteraars. De hoge boetes voor vakantiespijbelen zijn terecht, dat is de stelling. Goedenavond aan de lijn. Veel ja, goedenavond. Bent u het eens met die stelling? Helemaal niet. Nee? Ik vind het onzin dat, uh, uh, dat iemand die eerder weggaat, en, en dan hebben we het een dag of een paar uren, dat hij een hoge boete krijgt die hoger is dan als je 150 heeft in de stad. En u vindt niet dat de mensen zich hoe dan ook aan de leerplicht moeten houden? Natuurlijk wel, maar ik vind de verhoudingen volstrekt buitensporig. Goed, dank voor uw reactie. Aan de lijn, goedenavond. Je bent sicko. Ja, u mag het zeggen. Hè? Die stel ik. Ja. Met u het ermee eens? Ik, ik ben het er helemaal mee eens. Ja? Je sluit namelijk een schooljaar af met de hele klas en niet met de hele klas min twee. En als die vorige meneer zegt, ik ben het er helemaal mee eens. maar die hoogte van die boete die is wel heel erg uit het lood getrokken. ten opzichte van andere uh, overtredingen in onze samenleving. vind ik uitstekend. Helemaal goed. Uw punt is helemaal duidelijk. Ik ben het serieus. Ja, nee. ik, want ik vind het uh, niet meer dan terecht dat je met de hele klas begint. En dat je met de hele klas eindigt. Ja, heeft u daar niet zelf niet klas, ook, daar zelf ook ervaring mee? Jawel. Want? Nou, dan heb je de hele klas. Je, je, je voert een mailstukje op, op iets dergelijks. Want u bent en leraar, dat, of niet? Geweest. Geweest, ja. En eh, dan doet de hele klas mee, behalve zes of twee. Dat is niet leuk. Oké, okay, dank voor uw reactie. Dat is, echt, dat is echt niet leuk. Nee, dat is dagelijks leuk. punt is zeer dank. dank u wel, hè. Dank, dank u. Aan de lijn, goedenavond. Hallo, ik spreek met Jelande Buwalda. Goedenavond. Um, ik ben het oneens met de stelling, omdat ik vind dat kinderen best wel sporadisch een dagje kunnen missen. En ik vind boetes uh, bij dit probleem niet de oplossing. Uh, ik vind eigenlijk dat het gewoon helemaal officieel geregeld moet worden... door kinderen drie of vier dagen per jaar een soort van vakantiedagen te geven... buiten de reguliere vakanties om. Um, ik vind daarnaast... Ja, en daarmee voorkom je die onderhandse afspraak met directeuren... Um, ik ben toevallig zelf jeugdreclasseerder en ik heb veel te maken met de leertuigambtenaar. En ik vind dat de ambtenaar zich moet richten op de kinderen die echte zorg nodig hebben. En deze gevallen... Gewoon laten je lopen. Komen door... Wat zegt u? Gewoon laten lopen, in feite, deze nee, gevallen. Nee, niet laten lopen. Nee, kijk, ik vind eigenlijk dat het gewoon anders geregeld moet worden. En dat kinderen drie dagen uh, of vier dagen per jaar uh, een soort van vakantiedagen moeten kunnen opnemen. En, om... en waarom? Nou ja, denk... welk, welk probleem lost dat volgens u op? Nou, ik vind uh, dat er wel uh, de kinderen die, uh, zijn ook afhankelijk tegenwoordig van... Uh, nee, ik ga dit anders formuleren. Uh, ik, ik heb zelf heel vaak meegemaakt dat wij weekendjes weggaan bijvoorbeeld... Uh, die met opa's en oma's, hele families gaan mee. En dan is het heel vaak zo dat op uh, de dinsdag na Pinksteren, of de maandag na een weekend, moeten dan uh, op zondagavond gaan gezinnen weg, omdat ze dan die dag erop naar school moeten. Ik denk dat uh, zeg maar, die dagen, gezamenlijke dagen met families en dergelijke, dat, uh, dat is zo en zeg maar, Dat je op die manier regelt dat kinderen dan gewoon kunnen blijven. U wilt een, een paar dagen, het is duidelijk dank ja. voor uw reactie. Aan de lijn, goedenavond. Ja, goedenavond, met Annemie Ummels. Ik ja. ben in de omafase van mijn leven. Ja. En dat probleem ken ik natuurlijk heel erg goed uh, door mijn eigen kinderen. Maar ik vind dat iedere school daarmee ni niet op zo'n legalistische manier moet omgaan. Men moet aan het begin van het schooljaar duidelijk maken aan de ouders wat de regels zijn. Maar ook moet aangeven dat het niet meer zo is van de meester is de baas. Maar dat je kunt overleggen. En dat er omstandigheden kunnen zijn waardoor je het een kind... Of een ouder gun. Maar dat, dat, dat, dat zegt het ieder. Maar op het moment dat iemand zegt... ja, we willen een dag eerder met vakantie... want iedereen gaat in windsport... en ik wil een dag eerder zijn... want ik wil niet in de file staan. Vindt u dat dan een legitiem argument? Nee, het ligt eraan... Uh, ja, je kunt... Uh, dan zullen mensen wel weer een of andere smoes verzinnen. Maar je kunt... ik vond dat een erg praktische oplossing... van de spreekster voor mij... die dus met het bijltje hakt... ook niet alleen met de eigen kinderen... maar met kinderen die speciale zorg behoeven. Dat zij uh, zegt van... ja, gun ieder kind... Met de ouder, U zegt Timmer is niet dicht met regels, maandagen. maar. En ik heb een ander argument. Het komt nogal eens een keertje voor dat een onderwijzer er plotseling niet is. En dan worden de ouders doorgaans opgeschreept met uh, oh oh oh, nu moeten we improviseren. Ja. En er zijn steeds meer moeders die ook werken en niet uh, de vanzelfsprekende opvang zijn. En die worden dan uh, geconfronteerd met noodgevallen. En ik ken dat ook uit mijn eigen ervaring. Dan spring je bij als oma. Met ja. een oma kan dat. Goed, dank, uh, u, dank u wel. Je moet omgaan en ja. niet zo ja. Oké, okay. een, een, een strippenkaart van een dag of drie hebben wij zo ongeveer uh, nu als idee. Een strippenkaart voor drie vrije dagen voor de kinderen. Goedenavond aan de lijn. En 3900 euro boete als je je kind een dag eerder van school haalt voor de vakantie. Bent u het daarmee eens? Goedendag. Goedendag. Goedendag. Bent u het daarmee eens? Ik heb heel lang gewacht, dus ik was een beetje afgeleid. Uh, ik vind 3900 erg uh, hoog. Maar ik vind ook wel een beetje kinderachtig dat mensen zo zogenaamd mondig met de regels omgaan. Want je kan wel blijven moeilijk doen als mensen het willen omzeilen. Dan doen ze het toch wel. En ik, ik vind dat je daar toch paal en perk aan moet stellen. Vooral omdat het meer schijnt te worden. En iedereen kent wel die laatste schooldagen. die misschien wat minder zijn. Maar ja, dan zou je elk kind die snipperdag geven. dan worden wordt al die snipperdagen op dezelfde dagen opgenomen. Dat dus is het aflevering. Er zijn allerlei Goed. redenaties voor. Ik vind uh, dat mensen gewoon uh, zelf hun eigen verantwoordelijkheid moeten nemen. als ouders. En niet zogenaamd mondig van wij kunnen het zelf wel bepalen. Plus. Plus dat je. Ja, het, is allemaal, het wordt allemaal erg uh, moeizaam op deze manier. Dank voor uw reactie. Aan de lijn goedenavond. Hoi, goeiedag. Nou, ik ben. Een boete voor dat soort zaken. 3900 euro. Dat is. We hebben het over. Dus 39 is 4000 euro boete. Ja, 4000 euro. Voor een kind 900. wat uh, spijbelt. Nou, als, ik nog, als er nog ooit een kind is. Wordt heel veel spijbeld. Dan ben ik het. En ik heb gewoon mijn VWO gehaald. Ja. En ja. Het gaat, jullie hebben het waarschijnlijk over kinderen van de basisschool, van de ja, het gaat sowieso kinderen onder de om, om, om. 14 of 13 of 12. Ja toch? Ja, nou ja, het, het mag om alle soorten kinderen gaan, maar het gaat vooral om kinderen die een dag eerder van school gehaald worden door de ouders om eerder nou, op te gaan. Ik ben het dansen. daar prima mee eens. Ik bedoel, inderdaad de laatste dagen van de, voor de vakantie. Ja, dan wordt er gewoon helemaal niks meer gedaan. Ik, ik wil de stelling omdraaien. Uw punt is duidelijk. Uh, ja, we gaan, gaan de stelling ja. niet omdraaien, we hebben maar één Ik wil de stelling Om omdraaien. De hoge voor voor we zijn terecht. Nee, we gaan, gaan door naar nog is. een luisteraar, dank u wel. Wij gaan uh, naar uh, Maarten van de Boogaard toe. U hoort een aantal argumenten, dat, dat snipperargument... van een soort strippenkaart voor snipperen. Voelt u daar nog iets voor? Vind ik een, vind ik een heel goed, uh, heel goed argument. En uh, dat sluit ook aan bij een ontwikkeling... die nu in het onderwijs gaande is... We hebben het, dat ondersteunen wij als Vos ABB ook, het project Andere Tijden. En daarin kunnen scholen flexibel omgaan met vakanties. Dus dat zou een hele mooie oplossing zijn. Maar ja, zolang nog niet al die scholen op die andere tijden zijn overgestapt... hebben we gewoon met het bijltje te hakken dat er reguliere schooltijden zijn en reguliere vakanties. En dat we te maken hebben met een leerplicht... Maar het argument van mevrouw Buwalba sluit natuurlijk wel uh, goed aan bij een, ja, zou je kunnen zeggen, een modernisering van de schooltijden. Dank. We gaan even kijken of we nog één luisteraar hebben. Goedenavond. Goedenavond. Ja, 3900 oh. euro boete. Bent u het er mee eens of oneens? Ben ik aan de beurt? Ja, u bent aan de beurt. Ja, nou, ik, ben het, ik ben het er wel mee eens. Spijbelen moet gewoon niet. En regel is regel. Maar nou is er nog wat anders. De, er is hier aan het licht gekomen in Hengelo dat er ook leraren gespijbeld hebben in het verleden. O, nou. Die bleven maar een jaar of een half jaar weg zonder dat iemand het wist. En dan wil ik graag van de minister weten of die ook een boete krijgen. Nou, nou dat nou. zullen we aan de minister doorgeleiden. Ja. Dank voor uw reactie. Maar de van de boogheid, nog heel kort uh, tot slot. Uh, het grootste deel uh, steunt, u, steunt u. En nog even over die hoogte. Want er zeiden wel mensen... ja, hallo, 3.900 euro in verhouding tot andere maatschappelijke overtredingen. Dat vind ik wel heel veel geld. Wat vindt u van dat argument? Ja, het ligt eraan hoe, hoe je het bekijkt. Uh, ik weet niet precies hoe de boetestructuur in elkaar uh, steekt. Ik kan me eerlijk gezegd niet voorstellen... dat wanneer een ouder uh, voor het eerst is betrapt op het uh, thuishouden van een kind... dat hij gelijk 3.900 euro moet betalen. Uh, maar de boete... Kan inderdaad uh, zo hoog uh, oplopen. Uh, ja, ik denk dan, uh, het is natuurlijk hetzelfde als, uh, als iemand die, uh, die structureel te hard rijdt of uh, nee. misschien uh, met drank op achter het stuur zit. Ja, dan wordt de straf dus hoger naarmate je hardleers bent. Ik dank u zeer voor uw toelichting en dat u bij ons in de uitzending wilde zijn. Martin van der Boog, het woordvoerder van de Vereniging van Openbare en Algemeen Toegankelijke Scholen. En wij danken ook de luisteraars voor de reacties. Morgen weer een de lijn. Even de uitslag nog via internet. 74% is het eens dat de hoge boetes voor het spijbelen terecht zijn. Tot zo.